Naar haar tijd van 1.15.01 was Nesbitt ruim sneller dan Irene Wust en Annette Gerritsen. Laurien van Riesen werd vierde. Nesbitt staat nu ook eerste in het algemeen klassement. De Duitse Jenny Wolf, die de 500 meter won, staat tweede en Annette Gerritsen derde. De mannen rijden nu de 1000 meter. De 500 meter werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Lee. Zijn landgenoot Mo werd tweede en Stefan Groothuis derde. Het weer, het is half tot zwa zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen. De regen trekt nu naar België. Het is 3 tot 6 graden, morgen geleidelijk droog. Dit was het NOS-journal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven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 Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 22 januari 2011. Goedemiddag, uh, ja, leuk dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje een fijne dag hebt gehad. Een fijne werkweek. Het is eindelijk weekend, dus je kan lekker rustig aan gaan doen. Nou, wat kunt u verwachten van, de, van deze uitzending? Natuurlijk uh, bellen wij twee deur Popster Henry. En we zullen natuurlijk over de Voice of Holland hebben, wat gister, uh, ja, gisteren de finale was natuurlijk. Ook hebben wij ons nieuwe item muziek uit de provincie, met uh, deze week de provincie Flevoland. Wie de artiest is, hoort u natuurlijk straks. Ook heb ik een uh, stukje van de, of van de advocaat van Hate Meneer Mo. Je kent hem van, dit is niet mijn winkelvriend. Hij heeft een advocaat in armen genomen om uh, ja, tegen PoNet te, te strijden. Ik weet het ook allemaal niet. Maar het is niet de, de, niet de slimste advocaat, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van Gravity 6, de nieuwe van Chesto en ook de nieuwe van Usher. Goedemiddag. Uh, ja, dit is Entertainment View. En laten we meteen beginnen met een uh, artiest. Het kan eigenlijk niet anders. Gisteren de winnaar van The Voice of Holland natuurlijk, Ben Sanders En dit is zijn single Kill for a Broken Heart. Goedemiddag. Be quiet, your silence sounds so loud tonight. I'm out tonight, and if this hard would work, then I would feel the hurt tonight. It's worth a try. I try to break it, but it's not breaking. I try to fake it, but there's no faking. I took your pictures down, but you're It's not physical. van Gravity 6 en dat is Starlight en daarvoor hoorde je ja hoe kan het ook anders? Band Sounders en Kill for Broken Hearts hun nieuwste single en ik zou je vertellen. Het is niet de laatste keer dat je dat hoort. Hé, hey, er is natuurlijk veel nieuws nu over Ben Saunders, die gisteren natuurlijk de Voice of Holland won. Slechts in een paar minuten na de finale van de Voice of Holland heeft Ben Saunders zijn eerste optreden al in de wacht gesleept. De zanger treedt vanavond op in Ahoy. De 27-jarige zanger klimt op het podium bij Vrienden van Amstel Live. Optreden voor 5000 mensen in Ahoy is natuurlijk de droom van elke artiest, vertelt Ben. En je staat ook nog eens in, uh, op het podium naast de beste artiesten van heel Nederland. Heel erg cool. Het is nog niet duidelijk met wie uh, de hevig getatoeëerde zanger een duet gaat zingen. Vrijdagavond werd de dertiende reeks Vrienden van Amstel uh, concerten geopend door de band Within Temptations. Ook Chris Meuls en Jan Smit zongen de Sterren van de Hemel. Ben Saunders won diezelfde avond de finale van The Voice of Holland. Hij zal deze maand vaker te gast zijn bij de Vrienden van Amstel Live. Maar daar blijft er niet bij, want uh, Ben Saunders zijn droom wordt nog groter dan gedacht. De Hoornse zanger die voor de show afgelopen uh, was afgelopen al drie nummer 1 hit scoorde, gaat, af, uh, gaat de waarschijnlijk naar Amerika. John de Mol uh, zegt zelf, er zijn met Omroep NBC al gesprekken over geweest. Niks concreet, maar ze willen het wonder van de voice daar ook wel zien. De heftig, hevige getatoeëerde zanger met de gouden tanden zal als het doorgaat, mo uh, mogen optreden in de eerste liveshows in Amerika. De opvallende verschijning is in de VS al te zien in de NBC-promo van het programma. Ben is een cher-karakter uh, waar ze ook aan de andere kant van de oceaan zullen voorvallen. Ik noem het geluk van de voice opvallend zegt zicht, uh, zicht John de Mol. En we hebben niet alleen over Ben Sanders hoor. Pearl Joves Josephson, de tweede van de Voice of Holland. Uh, ze twitterde zelf. Ik word wakker met een glimlach. Gisteren was te gek. Thanks everyone. Veel berichtjes. Ik ga alles lezen vanmiddag. Eerst een lekker Blonde in Den Bosch. Dus het is gewoon heel normaal gebleven. Pearl reageert ook een tweet van een fan. Mij vindt dit het 300 keer opgestemd, schreef het meisje. Wow, wil je haar voor mij bedanken en een dikke knuffel geven, schrijft Pearl. Leonie Meijer, de eerste finaliste die de Voice of Holland moest verlaten, is net zo enthousiast als Pearl. Ze zegt zelf, Goedemorgen allemaal en wat een avond gisteren. Werkelijk ongelooflijk mooi dat ik in de finale mocht staan. Maar dat is, het was ook een top uitzending, 3,7 miljoen kijkers. Hoe kan je het voorstellen? Eigenlijk had ik er wel meer verwacht, maar het was niet slecht. Bruce Springs hoor je, dit is Hungry Heart.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 Je helemaal omringen en op de toppen van je kunnen. Denk je soms opeens Je doet het niet voor hun, je doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf. Je bent de zin. En het bood je alle kansen om het beste dat je, je had aan iedereen te laten zien. Maar je doet het niet voor u, doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf. dit mooie. Wat mij betreft is het een van de beten van Bluff, Donkerhart. Stond op het album uh, Omucha. En uh, dat is in uh, 13 verschillende landen met medewerking van lokale artiesten opgenomen. Omucha betekent in het Swahili saamhorigheid, eenwording en eenheid. En dit liedje Donkerhart is uh, opgenomen in Rusland met een Russische strijkwintet als begeleiding. Het is maar dat je het weet. Hey, het volgende nummer dat ik uh, voor je ga draaien staat uh, op uh, nummer 1 in Amerika. Britney Spears doet het toch wel ...wel erg goed en... Uh, ...ja, er is iemand met een mening daarover... ...of we hem wel moeten draaien. Nou, ik denk van wel. It's good music. Do, do, do, do nummer dus, uh, nummer 1 in Amerika... ...nummer 2 in Nederland en het heet All Against Me. Nieuwe van Britney Spears en die is goed hoor. Hold It Against Me. Echt zo'n catchy, een catchy hit. We gaan verder door met uh, weer nieuwe muziek. Want de script heeft een nieuwe single uitgebracht. Van het album Science and Faith is dit een nieuwe Nothing. MUZIEK As they take me to my local down the street I'm smiling but I'm dying Trying not to drag my feet They say it's you. Better off now than I ever was with her. And my mates are. Maar blijft het toch een te gekke band. En de script en de nieuwe single... Nothing. De naam Makulai Kulkin zeg je waarschijnlijk helemaal niet. Wel als ik zeg dat het de acteur is van Home Alone. Hij zou in een seksclub in Barcelona erg gezellig hebben gehad met een Spaanse prostituee. En um, de, de, site, de man van de site wil ze, zegt ik wil hem niet in verlegenheid brengen. Hij is zo lief. De seksclub zou intussen wel een foto van de twee op een wedstrijd hebben geplaatst. Tja... Kleine jongens worden ook groot, hè? Home Alone sterren, koken. Goedemiddag, Entertainment for You met Sister Slash. Dit is last in Music.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 De eerste keer. uit Net daarna zin in jou, zin in mij Doggie, kom me in bij mij Oké, okay. dag in de Samboeken, maak bekken van Op in de Siba, laans op de Sousibang Nike, vest, geen Louis Vuitton. Zin me niks, daarom drink je veel Maar is het dankje gebleven in m'n keel In de paradies omheen een glas op twee Whiskeyboard gaan en fuck that face M'n ogen hangen en ze lopen langs De ik zijn en ze zeggen hoi de van In de paradies omheen een glas op tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een hoe en ik heb een racht Waar Maar vandaan komen denk je van m'n pas misschien Vlieg gaat uit de nacht We brengen een beest Naar buiten, verzenkel de opposites en uh, licht uit. Hey, ik heb een grappig verhaal gevonden over een tiener die zijn wolven wegjagen met heavy metal. Een dertienjarige Noorse jongen heeft een aanval van wolven afgeweerd met heavy metal muziek. Dat berichten verschillende media in Europa donderdag. De jongen kwam al luisterend naar uh, muziek via zijn mobieltje uit school gelopen in het plaatsje Rakkenstad in Centraal Noorwegen. Toen vier wolven voor hem opdoken. Hij bedacht in zijn moment, deed zijn oordopjes uit en zette het volume open. Waarop het nummer Overcome van een metal creed uit Speakers schalde. Tegelijkertijd scheelde hij en zwaaide met zijn armen om de wilde af te schikken. En het hielp. De wolven shokten weg, al dus de jongen. Het ergste wat je kunt doen is wegrennen, zei hij later op de Noorse televisie, want dan nodig je ze uit om achter je aan te rennen. Goed nieuws van Apple, want uh, de teller Apple staat op 10 miljard app downloads. Technologisch concern Apple heeft een mijlpaal bereikt van 10 uh, miljard verkochte apps. De Amerikaanse aanbieder van applicaties voor de smartphone meldt dat zaterdag op de website van de eigen appstore. Uh, Apple laat die mij nog eens zien dat de marktleiders dus op het gebied van apps in de appstore zijn ruim 300.000 verschillende applicaties downloaden voor de iPhone en meer dan 40.000 voor de iPad. De concurrent die het dichtst bij Apple in de buurt komt qua downloads van de app is het Amerikaanse bedrijf Catchjar. In juni 2010 stond het tellen van op 1 miljard uh, downloads. En goed nieuws voor de vrouwen, want Rafael Nadal gaat uit de kleren voor Armani. In navolging van uh, David Beckham en uh, Cristiano Ronaldo heeft nu ook Rafael Nadal voor kledenmerk Armani geposteerd. De Spaanse tennisser werd voor de nieuwste campagne gefotoveerd in een onderbroek. Armani vond in de 24-jarige sportman een nieuw model vanwege zijn opvallende verscheiding. Hij, hij kiest altijd interessante kleding voor op de tennisbaan, zegt Roberto Armani, het nichtje van oprichter Giorgio. Hij draagt veel kleur, Nadal is niet alleen een geweldige sporter, maar ook een geweldig artiest. Nadeel's nou, foto maken onderdeel uit van de voorjaarscampagne, waar ook onder andere actrice Megan Fox is te zien. Volgens Forbes Magazine verdiende de tennisser afgelopen jaar al 21 miljoen aan sponsordeals. Okay.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 ...van de Far East Movement. En hij is goed hoor. Rocketeer heette het. En ze deden het samen met uh, Ryan Tedder. En um, ja, Free Wired, de nieuwste album van Far East Movement... ...doet het toch wel erg goed hoor. Staat hoog in de hitlijsten in Nederland en in, uh, Amerika helemaal. En um, ja, de volgende artiest is al jarenlang bekend natuurlijk. Uh, ik hoef eigenlijk geen uh, introductie te geven. Maar hij heeft een favoriete dier... En welk dier dat is? Dat vertelt hij zelf, Michael. Een stinkdier, oké. And got his front door key So when I got back He laid on my floor And he kicked on my door In his underwear With his hair all messed up Saying I gotta stop He says You got the sun Everything you want You got dreams in your head And the men in your bed But it's never enough I know I can stop Moving on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 Learn how to fly before snow falls out of the wicked sky And I'm certain the woman wasn't in the play When I passed the fringe before I got away She gave me a ninja review I'll never forget Burning my tongue So I left her this song Moving on, moving around, feeling Groot Nederlands talent. In place, Fabiana Dammers en Roundabout Town. En ik weet dat onze collega uh, Jaap Koper erg fan van haar is. En hij was onlangs ook mee met haar eerste concert bij, uh, bar, bij uh, Radio 1. Is dat was uh, Ze was gewoon de gast bij Radio 1. Het komt wel helemaal goed met haar. Fabiana Dammers onthoudt die naam. En dit was de singer Round About Town. Zometeen een grappig stukje over uh, Rutger van Geen Stijl. Die op bezoek gaat bij advocaat uh, van die haatmeneer Mo. Je weet ervan, is niet mijn winkelvind. Ik zou je vertellen, het is niet de slimste advocaat. Wax en uh, Ride Between the Eyes hier bij uh, Zivim Sandvoort. Dit is uh, Entertainment for You. Ik vertelde dat net al Rutger van Poont die was uh, op bezoek bij uh, Hate Meneer Mo. Je weet wel, uh, nou, je kan het eigenlijk niet ongaan zijn. Dat is die jongen van, uh, dit is niet mijn winkelvriend. Die jongen. En hij, is, uh, hij wilde eigenlijk van af en hij vindt het allemaal niet zo leuk. Dus hij gaat een advocaat op Poont afsturen. Een uh, leuke manier voor Rutger om toch even lang te gaan. Goedendag, dit, dit is meneer Van Leeuwen. Bas van Leeuwen is de naam. Bas van Leeuwen, goedendag. Advocaat van de heer Abdel Lassem. Het is even een hele lastige naam, is het? Nog een keer? Ab, uh, Deslam. Dus, uh, wat, Abdel Lassem. Hoe zegt u? Abdel Lassem. Maar komt u verder? Is dat uw cliënt, vriend? Dit is mijn cliënt. Kom verder. Is dit uw winkel? Dit is niet mijn winkel. Dit is een advocatenkantoor. <laughs> en dat is niet een winkel. <laughs> en dit is uh, de cameraman. Oh, mooi. Dit is mijn cameraman, vriend. Ja. Ja, nou goed. Ik ben uh, geen vriend. Hè. Uh, is dit uw brief, uh, vriend? Dat uh, klopt inderdaad. Dit is een uh, brief inderdaad dat ik namens cliënt uh, heb gestuurd naar uh, Pownet. En dat heeft te maken met het feit dat... Uh, ik vind het niet zo prettig, die microfoon, dat u het uh, te dicht. Of <laughs> moet dat zo? <laughs> nou goed. Uh, in ieder geval uh, namens cliënt is dat ingezonden. Als u de beelden bekijkt, dan uh, staan wij daar met de camera. Hij zit in de auto. De auto wordt al gestart, heeft u gezien, hè? Uh, uh, en zijn uh, vader wil wegrijden, maar hij stapt toch uit. En uh, doet zo tegen ons. Dus in die zin kun je rustig zeggen dat... Nou, dat heb hij... ik uh, na alle wa waarschijnlijkheid een uh, gedeelte van de film uh, niet gezien. Of althans, uh, ja, uh, heb ik misschien wel de verkeerde film gezien. Als u zich onjuist uh, huis... Sorry... Even. Als u zich onheus bejegend voelt. Hè? Onheus bejegend? Precies, als u zich onheus bejegend voelt. Ja dan, ja, dan. Waarom heeft u dan zelf geen aangifte gedaan bij de politie? Waarom heeft u dat niet gedaan? En waarom heeft u dat al die tijd dan laten wachten? Ik ben niet zo heel erg kleinzeerig. U schrijft ook in de brief uh, dat er op verschillende websites uh, uh, beelden zijn verschenen. Dat klopt inderdaad, er waren verschillende websites waar er inderdaad beelden verschenen. Maar ja, Maar dat, daar moet u niet bij ons zijn, hè? Want dat zijn niet onze websites, vriend. Het is zo'n je... warrige brief ja. die u schrijft. Het is helemaal niet voorbereid. Warg. Nou, warg. U kent ons ja. helemaal niet. U heeft de beelden niet goed bekeken. U, u heeft het over YouTube en over geen stijl. U snapt er helemaal niks van. Nou, dat zijn uw woorden. Dat zijn mijn woorden, vriend. Ik behaardig nogmaals de belangen van mijn cliënt en wat mijn cliënt tegen mij vertelt, ik geloof hem op zijn blauwe ogen. Of heeft misschien geen blauwe ogen? Ik nou net zeggen, dat waren niet zijn blauwe ogen, vriend. Nee, dat nee, nee, klopt inderdaad, maar dat is een uitdrukking. Hè? <laughs> Waarom, en dat is eigenlijk ook mijn vraag, eh, ik heb natuurlijk ook gelezen op uw site dat u eh, ja, de desbetreffende regio als eh, de 020 Gaza beschouwt. U heeft u gelezen op geen stijl, geloof ik, hè? Ik heb ze gelezen, in ieder geval op een desbetreffende site. Weet u niet meer? Die, nee, nee, nee, die die waarbij dus ook inderdaad. Nou, we gaan nog eventjes kijken. Http. punt ja. Schuine scheep, schuine scheep. Www. w nee, is dat nu ja? Www. Www. Ja, bij punt ja. Aankondiging. Daar hebben we deze. Primeur, de haat, haat, meneer, vanavond in Pauwnieuws. 020 Gaza wordt hier gezegd. En dat is dus op geen stel. Mensen vinden dat niet leuk. Een hand, meneer Van Leeuwen. Uiteraard. Dank u wel. Uiteraard he. zijn hand. Ja. U hetzelfde. En ja. wij zien elkaar in de rechtszaal. Wij kijken er wel naar uit eigenlijk. Zoals ik u nou zo even gesproken heb, denk ik van nou, dat kan een uh, sappig rechtszaakje worden. Dat wordt wel leuk. <lacht> Laat ik u eruit? Nou, dit is mijn advocatenkantoor, hè? <lacht> <He? lacht> Grap op maken. Het is ja. wel een leuke grappen maken. Nou, ik doe de groeten aan meneer Wezen. Zal ik zeker doen. Oké, okay. tot ziens. Tot ziens, hè. Jezus, je zou helemaal het advocaat hebben. Versprekingen, stom lachen. Hij weet niet waar hij het over heeft. hoe kan het kan nog steeds erger. Hey, we gaan op naar het nieuws. Zometeen zijn we terug met onder andere muziek uit de provincie. En natuurlijk Popstar Henry. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. In Utrecht heeft een inbreker vannacht na een achtervolging een politiewagen gekaapt. Agenten zagen in de beeld twee mannen die een televisie bij zich hadden... ...rijdend op een scooter zonder kenteken. De politie volgde de scooter naar Utrecht waar een agent hem klem wist te rijden. Een van de mannen maakte zich uit de voeten, de andere raakte met de politieman in gevecht. Hij slaagde erin zich aan de agent te ontworstelen, sprong in de politieauto en ging er vandoor. Even later zagen andere agenten de gestolen wagen rijden en werden de banden lek geschoten. De verdachte verloor de macht over het stuur en kon worden gearresteerd. De tweede verdachte werd later thuis opgepakt. De eerste premier Kouwen stapte op als de leider van zijn partij, Fiona Foil. Hij blijft wel premier tot 11 maart als er verkiezingen worden gehouden. Cowens gezag is de afgelopen maanden flink afgenomen. Dat komt vooral door de crisis en de harde bezuinigingsmaatregelen. afgelopen week kon Cowen ten nauwe nood een kabinetscrisis voorkomen. In Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd. Gisteren beloofde premier Ghanouchi dat hij na de verkiezingen uit de politiek zal stappen. Maar de betogers blijven ontevreden. Ze willen dat alle bewindstijden...